Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt vandaag druk op de snelweg en het vliegveld. Het lange pinksterweekend staat voor de deur. Daarom pakken veel mensen hun tentje in of gaan ze met de caravan of volle auto op pad. De AMB denkt dat het het drukst wordt op de wegen naar de Veluwe, rond Arnhem en Nijmegen en in Brabant. Ook op Schiphol verwachten ze dat het weer aansluiten in de rij wordt. Het vliegveld heeft daarom besloten dat reizigers pas 4 uur voor vertrek welkom zijn in de vertrekhal... Door de drukte van de afgelopen tijd gingen mensen steeds vroeger naar Schiphol om maar niet hun vlucht te missen. In Limburg is opnieuw een zoekactie aan de gang naar Gino van Negen. De jongen verdween woensdagavond uit een speeltuin in Kerkrade en is sindsdien spoorloos. Gisteren werd een paar kilometer verderop in Landgraaf een step gevonden die veel op die van Gino lijkt. De politie kan nog niet zeggen of het inderdaad zijn step is. Het is spannend voor mensen die een kaartje voor lentekabinet hebben. Rond deze tijd wordt duidelijk of het festival dit weekend mag doorgaan. Een organisatie is naar de rechter gestapt. Omdat ze vinden dat de provincie het festival geen natuurvergunning had mogen geven. Er zijn allemaal podia ingericht. En daar staan enorme boksen bij. En die produceren 130 decibel. En je begrijpt wel, die vogels die hier zitten. Uh, ja, die hebben daar natuurlijk ontzettend veel last van. Het festival is in een natuurgebied buiten Amsterdam. Inmiddels zijn de podia, bars en tenten allemaal opgebouwd. En zometeen wordt dus duidelijk of het festival morgen afgetrapt kan worden. Een profil, een profil. Ja, als je net als deze mensen een tripje Oktoberfest in München op de planning hebt... dan zou ik vast wat overboeken van je spaarrekening. Een pul bier is daar al niet goedkoop, maar ze worden nog wat duurder. Drie jaar geleden betaalde je tussen de 10,80 en 11,80. En nu kan de liter bier 13,80 euro kosten. Ze wilden niet over de psychologische grens van 14 euro heen. Dat zou te ver gaan. Van de pils wordt wel het feestje betaald. Heb ik het weer nog? Zonnig en droog. Het wordt 18 graden op de Wadden. 25 in Limburg. Morgen is het ook zonnig en warm. En zondag meer regen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat viel op A9 vanuit Alkmaar en Amstelveen. Bij Beve, tussen Beverwijk Oost en Knop in de Rotterpolderplein. 4 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. Tussen Schiphol en Diemen Zuid rijden er door een kapot spoor. Tot zaterdagochtend veel minder treinen. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Die association met de Windy. En uh, ja daar komt mijn grote vriend Charles weer mee natuurlijk. Die, wist, die weet dat natuurlijk allemaal. Charles heeft niet bij macht om wat te zeggen. Want hij heeft zojuist een halve cake in zijn potje gestopt. En uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het allemaal niet zo erg natuurlijk. Uh, maar goed. Uh, dus zijn we weer. uur nummertje twee. Met... Uh, uh, ben je er weer? Ja, ja, ik ben er ook weer. Oh, sorry, ja, ik heb je helemaal niet gezien. Jij, jij zit achter het scherm, jongen, ik ken je niet zo goed zien. Ik heb, ik heb begrepen van onze vrienden van Sanford Inside. Ja. Dat de Haldenstraat tijdens het zomerseizoen. dagelijks gaat dit afgesloten worden vanaf 17 uur. Ik hoor een telefoon pingelen, jongens. Ja, ik hoor hem ook pingelen. Een berichtje, komt er een berichtje binnen? Nee, het bij mij. Het is bij jou weer, ja, hè? Ik voelde hem trillen. Ik wil het niet weten. Ja. ja. We gaan zo met, met Gerrie Rutte praten. Ja. Want er is natuurlijk in Stanford, is er fantastisch van alles te doen, denk ik, Gerrie, toch? Ja, zeker. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat ik weer in het programma mag komen. Ja. ja. Goedemorgen, Sam. je eerst nog muziek of wil je meteen van start gaan? Uh, ja, jij zat, zat. Je zat voor de micro, verkeerde microfoon. Uh. Zat ik voor de verkeerde microfoon? Nee, Willem, je had gewoon de verkeerde schuif. Geef ah, het nou maar ja, toe. Laat Willem het. maar schuiven, hoor. Laat Willem maar schuiven. Ja, ja, ja, dat ja, ja. was het, dat was het. Nou ja, ik, ik stel voor om even een nummertje te doen. Ik kan Gerrie dus, uh, even... Even, uh, even eventjes, uh, acclimatiseren. Ja, want, want hou er rekening mee. De camera hangt boven je. Dus als je nou ook een oh. halve, halve keek in je potje stopt, ja, nee. dan zien ze het allemaal, hè? Nee, ik hou me in. Ja, goed. <laughs> Ja, toen was in één keer geluid weg. Waarom is het geluid weg? Charles? Uh, ja, oh, ja. Harm. Blijf alsjeblieft van die knopjes af, vriend. Want uh, dat, dat komt helemaal niet goed, hè, dan. Ja, luister, Willem. Ik, ik heb dat niet gedaan. Ja, je spreekt er nu op aan. Maar... Nee, Harm spreekt erop aan. Maar hij zit met achter het scherm. Moet knopjes drukken. Blijf er nou af, mannetje. Ja, af en moet ik een beetje streng, uh, streng optreden hier. Want uh, hè? ja, nou. Gerry, wat heb je allemaal van Niels voor nieuws gedaan? Ja, Gerry. Nou, uh, ja. uh, uh, even kijken, morgen in Goedemorgen Zandvoort dan, uh, beginnen we met. Uh, de Maria School be be bestaat 100 jaar. Maria bestaat Maria 100 jaar? Bestaat 100 Maria, jaar. Bestaat Maria 100, die bestaat volgens dus mij ook. Haar, haar school bestaat 100 jaar. Meer dan jaar. 2000 jaar, toch? Ja. <laughs> maar zij is toch de moeder van, uh, ja. Ja. van die zus? Ja. ja. ja. Maar daar komt een reunie en zo. Maar goed, ja. daar wordt dus morgen is daar de, uh, aandacht uh, En kom, aan komen de, de leraar of leerlingen? Nee, er komen mensen van het bestuur. Die komen oh, daar. Okay. Wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, want die maria school uh, weet je wel hoeveel leerlingen die. Uh, nou, heel veel ga, volgens mij hoor. Ga, dat ga je morgen allemaal horen in de, tijdens de uitzending. Ik denk het, ja. ja. Denk het, ja. En ja. ook hoe of wat. En, en uh, waar die reunie plaats gaat vinden. Mm -hmm. Ik denk dat iedereen ook uitgenodigd is hè, ja. voor die reunie. De ja, maar honderd. Jaar, dan, ja, dan komen natuurlijk niet. De hele oude mensen zullen niet komen, denk ik. Hé, hey, dan kom ik natuurlijk... Ik kom zelf niet uit Zandvoort, maar ja. waar, waar staat die Maria School? Die staat uh, in het dorp, in het louis carré Weet je, oh, er zijn ja, twee ja. scholen bij elkaar ja. zitten daar, ja. Oh, oké. Okay. Ja. ja Tegenover de Nieuwbouw eigenlijk. Ja, ja, ja. de prinsessenweg, hè. Ja. ja, ja. Ik ben ja. zelf geen prinses, dus ik weet het al. Nou, jij ziet er wel koninklijk uit, moet ik zeggen. Ja. Dus hey, dat is het uh, uh, eerst, uh, eerste onderwerp, daar, ja. dus daar uh, beginnen ze mee. Ja. En dan komt uh, Peter Tromp van de ondernemingsvereniging Zandvoort. Ja. En die uh, geeft weer een update, dat doet hij regelmatig. Dan vertelt hij wat er allemaal aan de hand is met de ondernemingsvereniging. Onder andere wat jij net vertelde over het sluiten van de halverstraat ja. in de zomer. Ja. Vanaf 5 uur tot s'nachts 2 uur. Ja. En dan krijgen dus alle ondernemers de gelegenheid om hun terrassen buiten te zetten. Verder, weet je wel. O, oh, dan mogen ze, mogen ze het ja, uitbouwen. Op, ja, op de ja. middenweg ook en zo. Ja, ja, want er komt geen verkeer, hè? Nee. En dat nee is, maar dat, daarom is het ook gedaan. Ze daar is onder... het ook gedaan. En hebben ze, dat is een proef geweest van twee jaar. Ja. En uh, dat is goed bevallen. Zowel ja. de ondernemers als de mensen die op zoek komen. Ja. En dat gaan ze dus weer doen. Dan is het bekend of de ondernemers hier in Zandvoort en bijvoorbeeld in de Haltestraat erg uh, geleden hebben onder de corona uh, maatregelen. Ja, tuurlijk, ja, ja, ja. ja. ja zeker. zijn maar er Ze mensen zijn er allemaal nog, hoor? Oh, dat wel. Ze dus allemaal... niemand echt fiets gegaan? Nee, niet dat ik weet, maar, nee. uh, ze, zijn maar, maar ze worden misschien ook door het gemeentebestuur uh, extra geholpen nu uh, met deze maatregel. Dat denk ik wel, want het ja. is natuurlijk ook een soort tegemoetkoming ook om. Ja, als het mooi weer is, is het natuurlijk heerlijk als je in ja. het terras mensen komen en je kan het uitbreiden. He. Je ja. kan ook, uh, het geeft een heel stuk gezelligheid ook natuurlijk. Ja. Ja, Want ja, absoluut. de horeca-exploitanten hier op het kerkplein bijvoorbeeld, uh, ja, die, uh, die hebben geen last van verkeer en zo. Nee, die hebben geen last. En in de kerkstraat ook niet natuurlijk. Nee. Maar goed, daar, daar mogen ook geen fietsers en ook geen auto's door. Dus dat nee, is sowieso kerk, geen last. De Kerkstraat, is dat nou bij... Dat is wel een, een leuke straat om als je in zandvoort zo binnenkomt... Het is geen horeca -straat. Nee, dat bedoel ik te zeggen. Het is een, het is een ja. uh, ondernemersstraat met winkels. Ja. Kleding en weet ik wat van alles. Ja, ja. Maar het is niet echt een horeca. Nee. Dat is echt de Haltestraat. Ja. En het Raadhuisplein. En het Kerkplein. Ja. En het Gasthuisplein. Ik kan me nog herinneren, dan praat ja. ik over uh, even kijken, over de jaren tachtig... Ja. dat ik met Ruud Jansen uh, in de haltestraat had je de Bastille. Ja. met met Jaap ik geloof dat Jaap uh, helaas overleden is maar zijn buur leeft nog dacht ik uh, de Bastille. en dan stond daar dus een er uh, was ook de haltestraat helemaal afgesloten en dan stond daar dus een grote bûntent stond die hele haltestraat stond vol met uh, ja. met belangstellingen ja. En zelfs als het ging regenen, dan was het één oase van Paraplus. Ja, en iedereen bleef staan. Ja. Maar dat was zo ja. leuk. Maar dat was ook met Jess in Zandvoort. Kan N je dat nog herinneren? Nou, dat was Jess in dat Zandvoort. Was yes, dat was Jess, hè? Dat het Jess, yeah. Jess Behind the Beach. Behind, ja, behind the Beach, ja. Maar ja. ja. ah, dat was echt top. Ja, dus die halterstraat, ja, die ja. Uh, heb ik wel in mijn hart gesloten. Ja, hey, ja. Ja. Ja. Ja. Het is niet meer teruggekomen, helaas. Nee. Ja. Ja. Misschien ook wel misschien een financieel plaatje. Dat zou kunnen, ja. ja. Of mensen die het niet meer trekken of weet ik het. Ja, of dat ja. Ruud Janssen bent de oud, is <laughs> Dat kan ook natuurlijk. Ik, ik vlak helemaal niks. Maar nee, nee, nee, nee, nee, nee, Alles nee, nee. mogelijk. Ja. Uh, nou ja, dat is dan over, OVC, over, o, over OVZ. Ik haal het altijd door elkaar die uit, uit uh, OVZ. Dan zeg ik weer VOZ en dan VOC, maar dus dat is heel kunst. anders natuurlijk. Dat is ook He? muziek, hè? VOZ-kunst. Ja. En VOC, dat is natuurlijk iets heel anders. Maar... Ja. Um, het lijkt wel Babylonie met Pim Jacobs hier. Ja. Ja. Charles weet waar ik het over heb. Ja. ja, ik ben er nog te jong van natuurlijk. De VOC, daar weet je toch ook wel. Dus dat zijn de Nederlanders rijk mee geworden, jongen. Ja, ja, ja, Wie kent er niet de namen? Ja, nee, dat... Uh, ja. Nou, en dan sluiten we het eerste uur af met... Um, de vismaaltijd op het Gasthuisplein. Die is weer terug na twee jaar. Dat is van Erwin Hilbers. Theo Hilbers is daarmee begonnen, hè? En dan... Uh, uh, kunnen mensen dan uh, daarvoor inschrijven en dan krijgen ze dus een vismaaltijd voor een bepaald bedrag, ja. 14,5 euro of zo. Oké. Okay. is heel erg leuk en daar is heel veel belangstelling voor. En hij komt daar nog eventjes uh, wat verder over zeggen. Heb jij een, een, een, ook een visdag in de week, Vergerie, dat je voor Ik eet geef... elke dag vis, want ik hou heel erg van vis en niet van vlees. <laughs> Oké. Okay. Ja. Oh, elke dag vis? Nee, nee, niet elke dag, maar voornamelijk maar, vis. Maar een paar keer per week wel? Ja. ja. En wat voor vis Zalm, zalm en oh, garnalen. Gerookte ook zalm of, of verse van allebei, die moten? Ja ja. Allebei, ja. ja en denk... uh, voordat je weet, zitten we in een kokenrubriek <laughs> bij het rudel. <laughs> ja. ja. Gaat, ik, ben ook, ik ben ook zo bijzonder gesteld op lekkere maaltijden. Ja. En mama kan heel lekker koken. Oh, dankjewel Harm. Ik, ik doe het ook met veel enthousiasme elke dag. En ik, ik, ik zet me er ook helemaal voor in en ik doe ook uitgebreid boodschappen. Ja, maar mag ik ik, ik let wel op de prijs. Mag ik daaruit opmaken dat Harm gewoon nee, met, met ogen oh, een lui lekker dag, gewoon te luizen om te koken? Of? Ik ben, ben nooit te om te koken. Ik sta graag in de keuken. Ik heb hem ook opgegeven voor heel 100 bakt. Ik heb uh, ervan gehoord dat je inderdaad in de keuken zat... maar de volgende keer uh, graag... Nee, heel Holland ja. pakt. Ik ja, heb André graag, van Duin gebaald. Hallo jongetje, wil graag even de broek aantrekken de volgende keer. Ik heb André van Duin gebeld, nogmaals. En ik heb gevraagd of ik mee mag doen, Willem. Echt waar? Ik, ja, en ik mag mee doen. Dus ik kom op televisie luisteren. Dat is een hele eer, hè? Dat is een hele eer ook. Chris, dus voor die jongen is ja. het zo leuk, hè, uh, Dat ja. hij mee mag doen. Dat doet ja. mijn moederhart ook zo bijzonder goed. Want ja. ik, ik gun hem toch. Ja, hij heeft het af en toe best wel moeilijk, hoor. Ja. Dus dat, dat is een beetje. Ja, toch een, een figuur die zich een beetje. zich distanceert van de maatschappij. Dat is heel moeilijk. Nou. Ja, nee, mama. Ik distanceer me helemaal niet van de maatschappij. Waar heb, waar heb ze het over, Willem? Hoor je het nou? Ik, uh, ik, ik volg het eigenlijk allemaal niet zo ja, uh, Maar u bent wel trots op uw, uw zoon, toch? Nou, ik ben heel trots op mijn zoon. Ik, uh, ik, af en toe ben ik het alleen niet eens met de kleding die hij aantrekt. En dan gaat, af en toe, gaat hij heel lang op die zwart naakt over straat. En dan vind ik. Dat je neemt me wild. Het komt van het een in het andere onderwerp hoor, dat is ongelooflijk. Nou, heel halen juist... Het lijkt al of we bij de boys zijn. Ik weet niet hoe het komt, maar het lijkt al of we bij de boys zijn gewoon. Ja. Ik word hier zo af en toe. Uh, ja. Ik wil iedere keer een stukje keken, mijn potje stoppen, maar het lukt gewoon niet, want dan komen jullie er weer tussen. Ja, Willem, ja. zullen we Gerry nog eens vragen wat, wat er allemaal nog meer te doen is in uh... um, Ja, dan gaan nou, we. Eens... Gerry, waarin? Waar oh, want ja. hij moet dat hij moet eerst vragen natuurlijk. Oh, sorry. Vraag maar uh. Gerry, ja. ja. Is er nog oh, meer te doen, is de antwoord. Nou, uh, uh, we krijgen dus dan het tweede uur hè, in Goedemorgen Antwoord. En dan beginnen we altijd met politiek. Ja. En het, is het, oh, het begint met P en het eindigt op met, politiek politiek ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. En dan komt de uh, Lokale politiek. Altijd lokaal, hè? Hebben ze hier al een formatie, eigenlijk? Nou, daar gaat Jerry Kramer al alles over vertellen. Ook. Ja. Dus ik, kan daar, ik kan nu niks daarover zeggen. Nee. Maar hij gaat uh, dus een, een tipje van de sluier oplichten en dergelijke. En zo. Dus Je ze weet, zijn al heel ver, ja. dus uh, dat horen we morgen. Je weet wel wat de grootste partij hier in uh, Zandvoort is geworden? Ja, Jong, Jong Zandvoort. Hè? Jong, Jong ja, Zandvoort. Jong Zandvoort, ja, dat is wel goed, hè? Oh, vandaar dat ze mij afgewezen hebben. Want ik, ik had me opgegeven, maar ik was te oud. Nou, maar dat is, ja. dis, is discriminatie. Dis, discrimin, dat, dat is best moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ja. Dus, hey, uh, maar, dat, uh, ben jij uh, erg politiek georiënteerd? Nee, of zeg je, nee, nee, interesseert nee. het je niet? Of? Het interesseert me wel, oh, ja. maar ik ben niet echt uh, uh, zeg maar, fanatiek. Nee, nee, absoluut niet. Ik nee. volg het wel allemaal. Je zou, stel je voor dat ze jou zouden vragen van Gerry wil je raadlid worden? Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Want? Nou, ten eerste is het ontzettend veel werk ook. Want onderschat dat niet, hè. Want je moet heel veel lezen, en dat soort dingen. Ja, ja. Ja, ik ja en sommige mensen die zijn ook angstig om bedreigd te worden. bijvoorbeeld. Ja, dat kan ook, hè. Ik nou, Word ik nou te serieus? Of? Ik geloof niet dat je in zand wordt bedreigd wordt, als je in de politiek zit. Oké, okay. alleen als je bij de radio werkt. <laughs> <laughs> nee, zo erg is het hier niet, denk Straks ik. Straks worden er weer stenen aan me gegooid als ik wegga. hier. Let me op. Ja. Nee, goed. Maar uh, nee, het, ik nee. vind dit allemaal... Ik vind het leuk om het te volgen, dat wel. Want sinds ja. ik bij de radio, of bij het Goedemorgen Zandvoort ben... Hè, dus uh, heb ik gedaan, heb ik natuurlijk heel veel met, in politiek... heb ik het een beetje, aan, een beetje dichtbij meegemaakt. Maar ja. Ja. Het, het, nee, het boeit mij verder niet verder. Ah, oké. Okay. Nee, echt niet. Okay. Ga door. Ja. Uh, dan, dan hebben wij in Zandvoort een wellnesscentrum van uh, Smiths Smith Health and Wellness... van Ineke en Peter Smits op ja. de Weg. Die zijn hier al heel lang. Ja. Maar die komen nu op hun leeftijd, ze zijn in het begin zeventig. En die willen een opvolger. Want ja, het wordt toch best wel zwaar en zo ook. Nou, Charles en ik hebben het erover gehad en wij Willen gaan, jullie het overnemen? Ja, ja, ja. ja, ja. oefening, daar zijn we mee bekend, ik bedoel. Ja. <laughs> ja. Nou ja, als je nee, maar, ouder bent, is dat natuurlijk best... Het is, een hele, uh, het is best groot ook en ze doen heel veel ook. Ja. Maar dat, dat, daar zit natuurlijk ook een bedrijfspand en alles bij. Ja, ja. Op de hoge weg is een mooi pand, hoor. Ook met uh, ook mensen die ook huren, hè. die dus een, een ruimte huren daar. Uh, ja, ja. Om... Maar dat is van, van uh, de, de exportanten van nu die, die zijn eigenaar van het pand. Zij zijn eigenaar. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus degene die het over wil nemen moet ofwel huren of kopen. Of, ja, dat of dat koop, weet ik dus pachten. niet. Dat ja, ja. Ja, weet ik niet. Maar uh, ze willen dus heel, ze hebben geen opvolger, dus, um, dus ze zoeken opvolgers. Ja. Nou. Nou ja, zullen er zullen gerust wel mensen zijn die met ondernemersbloed... Ja, en die... dit lijkt me ook heel erg leuk. Het is ook wel in, hè, dat je health en, en wellness... Hè, daar kun je natuurlijk heel veel dingen met je lichaam... Eh, ja, ja, ja. Ja, kun je ja. dus heel veel is, alle kanten op. Het is vaak wel, ik weet niet hoe dat hier in Zandvoort is... maar het is wel vaak een kostbare aangelegenheid. Ja, het is niet goedkoop. Nee, nee. het is als je, ja, ja. Is een beetje onbeperkt wel. En na één keer in de week zit je geloof ik al aan, aan 38 euro in de maand of zo... Oh, ja. Maar dan kun je misschien ook een, een, een abonnement nemen, toch? Ja, dat is een abonnement. Dat is ook vaak van die abonnementjes, Ja, daar zit je ja, gewoon in. Maar dat is ja. dan een sauna, denk ik. Ja. Nee, nee, geen sauna. Oh, geen er sauna. Hoort, je hebt een pedicure, heb je. je hebt dus, waar je dus met gewichten, je kan in balans, je kan met je voeten, ik weet het al. Er is van alles uh, is daar uh, mogelijk. Oh ja, ja. Ook, ook fysiotherapie en ja, zo? Ja, fysio. en, uh, en, en. Osteopathie? Ja, dat soort dingen. En ook huh? uh, dat je dus uh, ja met je moet je met je voeten in het water en dan. Ja. Krijg je allemaal, uh, wordt het water zwart, zeg maar. Oh. En dan blijkt dus dat dat allemaal een soort gif uit je lichaam sch oh. schijnt te komen. En dat is dus ook een van andere... Echt dan, ja, echt waar. Wat er allemaal in je lichaam komt, komt, het, komt dan allemaal... Ik heb dat wel een keer gehad, dat ik op een gegeven moment... mijn benen werden helemaal zwart. Ik denk hoe kan dat nou? Maar dan liet ik per een bak koffie over mijn school. Gelukkig, ja. gelukkig. Even voor de luisteraars, want ik slingerde de, de term osteopathie erin. Een hoop ja. mensen weten, denken misschien osteopathie. Is dat nou, dat gaat, uh, wordt er dan een osgeslacht of zo? Nee. Osteopathie, dat is dus een, een, een medische wetenschap die er op gebaseerd is dat je, als je bijvoorbeeld pijn in je rug hebt, dat de oorzaak van die pijn in je rugpest is op een ander orgaanbetrekking kan hebben, dat je bijvoorbeeld ja. uh, een onzeker je nier hebt wat uitstraalt naar je rug. En die osteopaten die dan ontdekken dat dan en die gaan dan een behandeling van die nier uh, uh, gaan ze aan, waarmee dan die rugklachten mogelijk verdwijnen. Dus het is eigenlijk dat je uh, ik heb daar pijn, ik, ik druk op je voeten en dan, dan is de pijn daar weg. Een heel is dat raar. is dus als uh, uh, hoe heet dat? Flex, uh, hoe heet dat nou met je voeten? Uh... Voetreflex. Voetreflex. Uh, therapie. Ja, dat ik, zoiets dat, ook. He? Want alles ook met... correspondeert he? met ja. elkaar. He? Ja, ja. is ja. ja. ja. dus een vak apart, Osteopatiek. Ja. Maar, uh, nou ja, even voor de luisteraars, ik wil het een klein beetje uitleggen. Dan moeten we maar eens googlen. En met een nieuwe glasvezelnet in het Moet dat allemaal lukken? Moet dat he? allemaal lukken. Ja, ja. Het is uh, ja, weet je, <laughs> ach, weet je, het maakt mij allemaal niet zoveel uit. De, als het, uh, ja. het moet wel functioneel zijn. Dan glijdt je niet van je bordje af. Dus, <laughs> dan weet je dat ook weer. Uh, had je verder nog iets? Uh, uh, ja, want dan heb ik het laatste onderdeel. En dat is ook wel een heel interessant onderdeel. Stoppen met roken. Ja. Wat? Rook jij? Stoppen met roken. Ja, ja. Sherry, jij ik, ik heb nooit van mijn leven gerookt, nee. maar ik moet je erbij zeggen... ik heb in de jaren, uh, vanaf de, de 1976, dat was het jaar dat ik met Ruud Jansen ging spelen. Ja. ja, dan gaan we zelf wel roken. <laughs> op nee, nou, op bruiloften en partijen. En we hebben in de jaren 80 speelden we van 4, 5 in de week onderhand. Dat heb ja. ik ook alleen maar van, uh, ja. uh, in mijn levensonderhoud kunnen voorzien. Het was, ja. het was, uh, qua inkomen kon je dat toen, uh, omdat je zoveel speelde... kon je dat makkelijk uh, behappen allemaal. Maar uh, toen stonden de kleine kroegjes in, in, uh, waar we speelden. Ja, die stonden blauw van de ja, rook. Ja. Als je dan s'avonds thuis kwam, dan stonken je kleren. Alles stokte naar Ja. <laughs> dus ik heb wel meegerookt. Maar vond je het lekker? Nee, oh. nee. Uh, maar ja, ik heb daar toen nooit zoveel aandacht aan besteed. Nee. Maar mijn lichaam wel. Want uiteindelijk uh, in 2006 uh, werd ik werd ik, ik was ambtenaar. Ik werkte voor de gemeente Bloemendaal. Mm -hmm. Toen werd ik gekeurd, uh, want ambtenaren van 40 plus... Die werden één keer in de drie jaar bij uh, de arbeidsdienst dienst werden ze, werden ze gekeurd. En toen zegt die cardioloog, ik vind jouw hartfilmpje niet helemaal je of -o. Oftewel, Het is niet helemaal in orde, ga maar naar een cardioloog. Toen kwam ik bij die cardioloog en toen, uh, toen bleek dat ik een hoofdstamstenose had. Wat is dat nou? Een, een hoofdstam is een hoofdvat, hè? dus de, ja. een ader die van je aorta naar andere organen loopt. In mijn geval was dat een ader van de aorta naar de... De van mijn hart. Oh. Die hoofdader staat al 80% dicht. Door dat roken? Nou, dat, dat is nou even mijn interpretatie. Dat het daar mogelijk door <lacht> Er wordt hier, ja. Willem is weer bezig. Die, die... Gewoon doorpraten. Ja. <lacht> Willem is paling aan het roken. Dus dat oh, is heel oh. Nee, maar uh, toen. toen uh, dat kon ook niet gedotterd worden. Want ja. als een hoofdpad. Knap tijdens de dotteren, dan ben je er ook BDH, geweest. Ja. Ja. Dus in mijn geval ontaarde dat in een, een open hart operatie. Drie bypassen. En, en, maar ik heb geen infarct gehad. Dus ik werd eigenlijk preventief geopereerd. Okay. En uh, daar, daar leef ik nu alweer 16 jaar mee. Oh, zonder, zonder problemen, wel met de nodige medicatie. Ja. Maar over het onderwerp roken. Uh, ja, het zou mogelijk kunnen zijn dat door het meeroken. Ja. Ja. Dat, dat het verergert. Maar goed, dat is, een, een, een, dat is ook van gemeentewegen dat ze dus dit willen doen. Het is dus een informatiebijeenkomst. En dat is dan... Uh, ja, uh het thema is ja tabaksverslaving en stoppen met roken. Ja, ik, dus het ik, is wel, uh, wel heel goed, vind ik ook, dat ze dat de aandacht aan Ja, ja, ja, het is heel actueel natuurlijk ja, ja. dat ze een pakje sigaretten geeft. euro, veertig. ja. 40. Maar ik heb in uh, bij de concurrent willem, de concurrent is Radio BVW. Wie? Radio BVW. Hey, ik zeg van mij heb ik de knop verkeerd En uh, wie uh, zeg daar, je? Daar <laughs> heb ik daar heb ik een gesprek gehad met een uh, met een uh, longarts uit het uh, Rode Kruis ziekenhuis. Uh, even niet op de naam komen. Mevrouw de Kanter, als ik me niet vergis. Nou, in ieder geval, Ze is ook een paar keer al landelijke, in de landelijke televisie geweest. Die is heel fel als het gaat om roken. Ja. En uh, die probeert er alles aan te doen om mensen te ontmoedigen. En, uh, ja, als, je, als je longkanker krijgt, hè, laat het maar eerlijk zeggen, dat is de meest voorkomende oorzaak van roken. Nou, daar word je niet vrolijk van. Nee. Als je dat krijgt. En uh, mensen beseffen niet. Dat, hè, je gunt het niemand natuurlijk, maar als je het krijgt, dan uh, dat is het een hel. Een aantal jaren uh, met chemo's. En, nou ja, ik heb het allemaal pas uh, vanaf de zijlijn meegemaakt. Dus uh, dat ontraat ik u ten eerste roken, Gerry. Ja, nou, ik heb -ja. het nooit gedaan. Kijk. Dus ik weet niet wat het is. Nee. Gelukkig. Dus, nee. nee. Ja. Kan je je wel voorstellen dat mensen. Dus moeite... Ik kan het me heel goed voorstellen. Want mijn, mijn, mijn, mijn vader heeft ja. gerookt, mijn broers, mijn zusje. Mijn moeder niet. Mijn ja. moeder heeft niet. Maar ja, die hebben er, mijn, broer, mijn broers hebben er ook last van gehad, inderdaad. Ja. Ja. Ja. En zijn het nou, bij het nieuwe jaar uh, zijn er altijd weer mensen die proberen om dan. Uh, uh, uh, met goede voornemens uh, ja, van het roken. Maar dat af te. ze niet, hè. Maar nou ja, weet je, ja. Ik, ik heb 40 jaar gerookt en zes jaar geleden heb ik er een punt achter gezet en ik rook nog steeds niet. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, volgende week rookte ik nog wel. Maar toen stond mijn jasje in de brand. Je me souviens du bord de mer, avec ces pilotes ainsi claires, elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles, qu'elles voulaient pratiquer le sport, pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser là, j'avoue. J'étais chouette les filles du bord de mer J'étais Ie tout een en en en en en en en en en en Elle n'avait qu'un seul défaut Elle se baignait plus qu'il ne faut Lui tente d'aller chez le masseur Et invite un prendre des baigneurs Attaquer des côtés de son cœur En douceur, en douceur En douceur et profondeur J'étais chouette, les filles du bord de mer J'étais faite pour qui savait Je lui propose de partager ma vie, met des corps d'invité, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du nord, elle se remite à faire du sport. Je tolérais ce vieux ronding, sinon elle devenait marindre. Jij hebt een c'est la mer à boire. Je l'ai un gigolo, et j'ai nagé vers d'autres zones. du du bord de mer. J'étais pour savaient leur plaire. Ja, goed. Maar goed, ja. Nou ja, goed. Uh, ik denk, weet je wat? Ik gooi er gewoon een, een Duits nummer in, dacht ik. Ja. Hè? Ik denk... Ja, uh, Edemie heet die man? Geloof ik? Adamo. Adamo is, is Frans, toch? Wie? toch Belg? toch een Belg? Nee, ho, ho, ho. Dan moet ik jullie echt even korrigeren. Nee, is een Frans, Italiaan, Frans, Frans, toch? Frans, Duits. Frans, Duits. Italiaan. Zing Nederlands, maar ook Engels. Frans, Duits. Duits zing Nederlands, maar ook Engels. Maar hij is toch Italiaan van geboorte? Wie? Adamo. Frans, Duits Adamo? Oh. Ah, wie? Ah, nee, Adamo ja, we is toch... <laughs> Kan je rozen? Yeah. Oh, dat is toch Adamo? Die, die... Ja, ik geloof het wel, weet je. Ja. Ik zeg hem maar oh. zo, hé, hey, aan. Hé, hey, kom aan, blijf niet staan en loop maar achterna door de straat. op het plein met je tingeltambourein. Met je antihel, je laatste geld. Je haren in de wind en alles wat je vindt En wie je ook dan koning president, wijst dat ik piek rond de plussen, hoe papa bent. Iedereen mag mee, ook het feestcomité, alle clubje op partij, alles hoort erbij. Kom maar op achterna met je griep en hernia. Niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel, met je loensende blik. Naar de vrouwen en dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Met het warme lied te straan. Met twaalf ten kapatos en de pols bon, zonder naam, met het mes op je keel. Met mijn part je vuur in je vlam en deel, de ratapan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon. Met toetels en met bellen en een hele grote troon Met gevoel voor wat humor en de dorpsharmonie. De hoop op de vrede met weten kan niet. Nee, ook al heb je geen idee van de straat waar ik woon, al alle die zijn schoon. Naar mijn tuin, naar mijn huis, op de tussen die Dank u, dank u, dank maar u. Een man die hoog van de toren blies, hè? Dimitri, toch? Dimitri van, uh, van, van Toren. Van Toren met dubbel oog, volgens mij. Hè? Hij Ook. schijnt nog familie te zijn van Johan uh, van, van Oterbarneveld, die van de toren afgesprongen is. hè? Ja. Nee, gegooid. Gegooid? Ja. Oh. Hij is toch Willem van uh, Oranje vermoord, 1584 oh, ja. Ja. Ja. in Delft? Ja. Ja. Goed. Ja. Ja. ja, ik wil soms even willen vragen. Ja. Sorry dat ik zo kom binnenvallen. Nee, geef niet. Je bent altijd welkom. Je bent altijd welkom. Ik kom serieus naar Delft. ben met de trein gekomen met een razend druk op de weg. Ja. Gerry, nou, nou, ja, nou, leuk, leuk dat ik jou ook eens live nu ontmoet De de Ja. ja. Ik, ik zou jou willen vragen... ga je met, met het Pinksterweekend nog wat leuks doen? Nou, uh, eigenlijk niet. Uh, ik blijf gewoon lekker thuis. Oh, dat kan uh, ook heel gezellig zijn thuis. Het is thuis. heel gezellig. Het wordt mooi weer. Ja, ga je, heb je een barbecue? Ja, maar het mag niet op het balkon. Dat kun je ah, gewoon in de kamer doen. Hoe dus ho heb je... Ja. Heb jij een appartement of zo? Ja, aan zee. Oh, wat leuk. Ja. Oh, ik, kijk, ik, kijk op de zee ik kijk op de zee uit. Oh, ja. oh dat ja. nou wat leuk, lijkt ja. me dat. Mooi, hè? Ik zie dat surfen ook allemaal Alles, goed, ik he? zie alles. Ja. Ja, kijk, kitesurfen. Kitesurfen. Kijk, kitesurfen. Ja. Ja. kitesurfen. Wat is dat dan met kitesurfen? Nee, surfen. Uh, dan op. hang je aan ja. zo'n vlieger, zeg maar. Ja. Of aan zo'n... Oh, uh, zo ja, lijkt me net ja, Heb je Maxima ook zien hangen van de week? Nee, want dat was de Oh, ja, die was parachutespringen. Ja, dat was nou, ook wel ze leuk, Ze hebben twee keer gesprongen, hè? Ja? Ja, de eerste keer was ze de parachute vergeten. ze is dus weer teruggegaan. Parachute, ja. Maar eh. ik vind het wel dapper, hoor, van haar. Het... Nou, ik ik het zou het niet durven, hoor. Ik nou, het... ze hadden een beetje trammelant met die piloot, had ik gehoord. Want die man die steeg dus op, een beetje turbulentie schudden. En een beetje toen zeiden ze tegen van... Ik ben een beertje dom. Vind ik zo ah. jammer, hè? Vind ik zo jammer. <laughs> ja, ik maar wel. wat ik eens dus even wilde vragen, ja, hè. Ja, oh, Gerrie, ja, heb jij, ja. heb jij heb, We hadden het net hoor, het onderwerp glasvezelkabel. Ja. Ben je er ook in bezit van een glasvezel? Nee, ik heb geen glasvezel. Heb je wel internet? Ik heb internet, maar ja. ik heb gewoon een uh, KPN-kabel. Uh, ik weet niet of dat... Nee, een KPN-kabel. KPN-kabel. Kp? Ja, dat moeten we ook Ziggo noemen. En we moeten ook, ik weet niet laat, of ik dat mag zeggen. Je nou, mag het wel mag zeggen, dat, maar dan wat? moeten we het er aanvullen. KPN, mag ik dat zeggen? Wat mag je zeggen? KPN. Ik heb geen idee. Nee, dan moeten we dat aanvullen met andere providers. En dat is onder Vodafone en Telecom. Maar, wat is dan, maar uh, professor, wat is dan de toegevoegde waarde van een glasvezel. Ja, de glasvezelkabel die zorgt ervoor dat de weerstand van het signaal... wat er door uh, gepresenteerd wordt, nee, getransporteerd wordt... zo moet ik het zeggen, dat die veel sneller gaat. Aha. En daar heb ik een uitgebreide studie heb ik daarvoor gedaan. En, maar ik ben nog niet verder gekomen, maar anderen wel. En die hebben ervoor gezorgd dat er eindelijk dan een glasvezelkabel bij alle woningen uh, paraat is. Er komen van die sprietjes uit de stoepen. Heb je dat gezien? Nee, ik heb ik niet gezien, nee. nee. Nou, als is je dat geen gras? Nee, het is geen gras. Als je, nee, oh. als je door daar loopt... bij, bij, bij, bij, bij, bij, bij de Kindheimweg, bijvoorbeeld achter de ijsbaan... Ja. dan komen allemaal van die groene sprietjes bij ja. elke woning. En dat schijnt dan die glasvezelkabel te zijn, willen. Oh, ja, die glasvezelkabel, kan je dan... En dan kan je zo je woning in laten trekken. En dan heb je dus heel snel internet. Ja, ja. Zo werkt het. En krijgt iedereen dat? Iedereen kan er gebruik van maken. Maar zit wel weer een prijskaartje? Oh, en natuurlijk. Het ja. Kost weer geld, allemaal ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar Gerrie. Uh, Ik heb dus gezien hè, hoe die kabel uh, uit Engeland werd getrokken hè, door, uh, op de zeebodem. Oh? Naar Zandvoort, ja. Heb je dat gezien? Ja. In je badpak. <laughs> oh, we zei dat. Echt waar. Dat klopt wat uh, Gerry. zegt. Hij is inderdaad vanuit Engeland gekomen. Het Queen Elizabeth. Nee, dat Net heeft... voor de verjaardag zag ik met een kabel op de nek. Nee, want het heeft maanden geduurd. Ja. Voordat ze dus dat uh, met, met schepen... En, en, en Oh ja, en ze hebben natuurlijk gekeken op de zeebodem. Ja. Er lagen ja. namelijk nog bommen uit de Tweede Wereldoorlog... die nog niet uh, tot explosie waren. Er oh. is er eentje ook... Uh, is er ook hebben ze, tot hebben ze uh, laten ontploffen ook. Want, okay. die, waar ze, want stel dat die kabel daar gelegd wordt... en daar, ontploft ineens een bom. ja dan is, uh, ja, Zit dat... je zonder ja. internet je, natuurlijk. Heb je ja, nou, niks dat glas, dan heb je geen signaal meer. <laughs> dat glas versplintert gelijk natuurlijk. Ja, ja, ja, ja dat dus je... uh, dat hebben we, heb ik allemaal gezien. Dus dat is allemaal... Uh, maar puur, dat, er ligt dus een kabel vanuit Engeland... Ja. deze kant van glasvezel... Ja, op, op de zeebodem. Maar dat betekent dus uh, een heleboel allag... en alles dat gaat op die kabel zitten. Ja, maar dat is toch beschermd, denk ik. Nou, het is van glas, hè. Dat, is, dat betekent dus dat, dat je, als je op internet zit... kun je niet meer naar buiten kijken dan als er allag op zit. Dan wordt het groen, hè? Dan wordt het groen. Dan ja. heb je groene gordijn voor je internetschermhangen. Ja. Ja, dan moet je gewoon naar het welnecentrum gaan. en Dan doe je je voeten in een bakkie en dan worden ze zwart, toch? Of zie ik het uh, nou verkeerd? Weet je, weet je ja, wat? Is, we, wij vragen het gewoon aan Frank. Vind je dat goed? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Mm. Ja, en ik breek gewoon in in oh. jullie gesprek, hè? Ik hooptelefoon voorop, het is, hier net, het is net Euro Disney hier. Gelijk, iedereen ziet er in één keer uit als Mickey Mouse. Hé, hey, we, we hebben een verzoekje eigenlijk. En uh, ik wil er wel gehoor aan geven, want uh, er is een man die zit al zeker een half uur zijn vrouw te wachten. Ik heb geen idee wat. Uh, hij zegt: kun je een, een nummer voor me draaien? Want uh, een belangrijke dag vandaag. En uh, ja, ze, ze vrekt gewoon om een beetje tempo te maken. Dus uh, bij deze, dus zet ik even een nummertje op voor hem dan. Het is anoniempje: uh, Henk, daar komt hij. De bruidegom, die in een happy staat. Oh, kom uit de beste en liefste. Het is vandaag toch onze huwelijksdag. De kosten uit al urenlang de klokken. Hij zweet zich rot en de kippen zijn van slag. De kerk zit al. Die speelt zijn vingers blauw. De kachel van de kerk is opgezweken. Ze praten gewoon door, zonder koptelefoon. Ik vind het zo leuk, hè? Dat, uh, ja, nee. Uh, Jij ja, was echt bedauwd speciaal voor een anonieme aanvraag aan Henk. Ik hoop dat het gelukt is, jongen. Eh? Ja, goed. Ja. Mooi, jongens. Nou, uh, maar, maar, maar, ja, maar ik, vind, ik vind het gezellig, film. Ja, ik vind, nou, ik vind het altijd gezellig hier. Het is jammer dat we dit maar één keer in de twee weken kunnen doen, eigenlijk. Maar ja, het, is, het is, ja, de omstandigheden. Maar aan de andere kant, ik denk dat de gemeenschap hier niet op zit te wachten als wij dit iedere week zouden doen. Want ze waren helemaal gek, horensdol. Uh, ja helemaal vinkers zou zeggen, anaal gefixeerd. Maar dat mag je niet zeggen op de radio. Maar ik zeg het wel. Ja, ik zeg het wel. Goed. Ja, dus. Uh, ja. Als ik zelf te bedenken, wat, wat, wat zal ik nou eens gaan doen met het weekend? Heb jij van mij nog wat uh, met Pinkster Weekend? Heb ik het ja, ja, ik heb... Uh, wat met, heb je voor adviezen? Luister. Met het Luilakendag heb ik nog wel een, een... Ik heb nog een oude scooter in de schuur staan. Um, zonder uitlaat. Ja. En dan uh, ga je in dus om vier uur... Ja. mee door het Bloemendaalse landschap. Ja, dat is goed. En dan ga je gewoon kijken waar dan het, overal het licht aangaat. Nee, maar het is goed dat je mijn me mijn waarschuwt... en dan zorgt dat ik niet thuis ben natuurlijk. Dat nee, maar je, je... jij bent degene die op de scooter zit. Hoe? Oh. Ja, want ik kan me oh. nog wel herinneren van vroeger, van vroeger, van vroeger. Dat is een echo in, hoor je dat? Uh, dat deed ik dus ook. Ik heb meegedaan naar Luilakkerdag in Deventer. In Deventer. En dat was toen. Ja, en, uh, in Deventer? Ook. Ja, in Deventer. Kom. Waar ligt dat ook weer? Ik kom in Deventer, hè. Deventer, achthoek, grens bij met die kant op. Ach, aan de andere kant van IJssel. Nou... So anyway... De IJssel, is dat de IJssel? Dat is de IJssel, oh, ja. Ja, ja. oké. Okay. En uh, ik denk bij mezelf, nou, wat nu? Um, ze daar dan al... liep je dus met eieren, je gooide met eieren tegen de ramen aan. Ja, dat was dan, ik was nog uh, jong, ik was nog onbezonnen. Uh, ja, was, maar je was er wel eens de kippen bij. Dus. Ik, was negen, ik was ongeveer 19 of zo, Ja. Maar ook met boter. hè? Je smeerde de ramen in met boter. En dan werden de mensen s'morgens wakker. En dan keken ze naar buiten, want ze zagen niks. Want het is gewoon een laagje boter over het raam ingesmeerd. gesmeerd. Ja, ja klopt, bij ons, dat klopt, bij ons ja. was dat dan zeep. Ja, ja als zeep, als zeep? en, ja. en krijt. Nee, ja. Ik ben met me op zoveel uren bezig geweest. Om de zeep van de ramen te, te krijgen. Ja. Ongelooflijk. Nou, Doen Harren, ze dat nog? Ik ben wel blij dat Harry het gedaan heeft. Want ik, ik ben daar niet meer toe in staat. Hoor, omdat uh, op zo'n trap en dan met zo'n zeemelap of, of een schuursponsje. Nee. Ja, en nu, en nu helemaal niet natuurlijk. Want ik, ik heb naar de been van je zitten kijken. Maar dat, dat ei wat erop zit lijkt wel paas. He? Ja, heb je nog een leuk stukje muziek? Jazeker, ik ken hem wel een beetje van dit en een beetje van dat. dat maar, maar, nee, maar een beetje van dit en een beetje van dat. Ja, ze kijken wat het was. Oh, dat is een gezellige plaat. Nou, laten we even kijken dan. Als je nou van iemand iets zou mogen wensen. wensen. Dat je dat precies zou kunnen zeggen Lijkt ze dat op mij, of niet, of wel of niet, misschien Doe mij maar zwart, doe mij maar een blondje Beetje dat, een beetje Heeft u een geprononceerde, duidelijke mening? Of verkoopt u praatjes voor de paard? Onze vraag was toch eenvoudig, zelfs een beetje simpel Ja, er wordt meegegild hier natuurlijk, tot en met. En uh, ja, nou ja, goed. We, we, we begaven ons, uh, we, we, we ons op vulkanisch terrein. Ja, behoorlijk. Het was Vulcano, heb ik van jou begrepen. Het was Vulcano, en niet en, te verwarren met Vulcano, die... Vulcano, uh, en, en waar, wat, waar bestond die groep uit? Uh, Alleen maar dames? Of wat? Nee, nee, nee. twee heren en twee dames. Gemengd bedrijf. Dat is een gemengd bedrijf. Ja, ja je, je kunt wel spreken over een, een unisex bent. Een uniseksband. Een uniseksband, Ja. Ah, ah. Gerry, ja. als ik, nou ik het oh, nou over muziek heb, wat, wat is jouw fa favoriete muziek? Vertel. Nou moet je eigenlijk even zeggen: Paul en uh, uh, uh, Simon en en doe je home and Bound. Heb je dat klaarstaan? Ja. ja. Oh, Simon en oh, Nick en Simon dus. Nee, niet Nick en Simon. Nee, nee, de, de, de, jaren, de jaren, zestig muziek, hè? Ja. jaren zestig muziek. Wat vind je ervan dat Nick en Simon dat, dat na wilde doen? Ik kan me wel voorstellen... Ja, ik heb dat het gezien. Ik, ik heb die, die, uh, die documentaire ook gezien. Ja. Dat heb ik wel gevolgd. Kijk, ja, het wel leuk natuurlijk dat ze, dat ze... Ik kan me best voorstellen dat ze daar fan van zijn. Ik heb ja. uh, een jaar of twee, drie geleden... heb ik Art Carfunkel... In, nog in de Philharmonie in Haarlem uh, mogen... In het echt? In het echt. Oh, leuk. Uh, Waar, waar ik verbaasd over was die hele grote krullenkop. Die is weg, Die is weg. Ja, weg, die is ja, weg. En dan, ja, dan ja. heb je aan de zijkant een, een beetje zo. <laughs> en dan een kale kopie Alleen als ja. hij een overhemd dan heeft... en een beetje open, dan kun je die krullen nog zien. Ja, ja, ja. dan is het nog een beetje. Maar luister, dan zie je dus een, best wel een oud mannetje al. Ja, uh, ja, want hij is ja. ook, volgens mij ook al dik in de zeventig. Ja. Komt het podium op met de gitarist. Maar dan trekt hij zijn, uh, zijn, zijn, zijn, zijn stemman. Maar dan uh, is het wel mooi, hè? Dan is het nog een engeltje ja, Wat, ja. wat, uh, wat ja. ongelooflijk. Ja. Ja. Die leeftijd... Nog zo, ja. Maar wat denk je van de Stones, de Rolling Stones? Die, die Mick Jagger, ja. ja. Die treden ook weer op, hè? Ja, is nu, nu maar, ja, ja, nu in Madrid, in Spanje. Ja, en dan komen ze hier in de Arena, Sigrhodome. Nee, nee, nee, nee, nee, de, de Grote grocht. Uh, Grote Krocht, Grote Krocht, okay. ja, ja, ja, ja. Maar uh, dat is ook een... Uh... Weet je overigens dat Simon de Garfunkel in Haarlem, ja. heb je de Waag, ja. Spanje dat die uh, twee maanden voordat ze wereldberoemd werden... dat ze in Haarlem voor 15 man publiek... Hebben ze daar gespeeld? In het ja. wagenbouw hebben ja. gespeeld. Ja. Dat werd, destijds werd dat georganiseerd door Kobie Schreier, was... Maar daar zijn heel veel bekende mensen zijn daar geweest. Hè? Artiesten ja. ook. Ja. Die, die nog niet bekend waren. Ja. Niet echt bekend. Ja. En, uh, uh, ik dacht het Noord-Hollandse gief. daar staat nog ergens een foto, een zwart-wit foto... Van, van Simon and Garfunkel... Uh, voor de, het heet het de Melkbrug? In, ja, uh, Melkbrug, ja. In, in, in, ja, ja. Geweldig eigenlijk, hè? Hé, hey, maar ik, ik vroeg dus aan jou, wat is jouw favoriete muziek? En, en nou, ik heb begrepen ook Simon de Garfunkel, maar... maar wat, uh, Abba vind ik ook heel erg uh, leuk. Abba? Ja, Abba. Nou, heel leuk dat Gerry Rutte hier was. Maar wat het allermooiste nummer is, en dat vind ik op dit moment nog, uh, Brad... Ja. En nee, ook David Gates. David Gates. En Gif. En Audrey. Hè? Obri, dat vind ik zo'n mooi nummer. Ja. Ja. En ja. Audrey was zijn neem. Toch? Yes. Dat is hem toch, hè? Ja. Zo'n mooi nummer. Ja. Ja. Maar hoe heette die dan? Audrey. Dat het nummer heet Aubrey. Oh. Dat, ja. dat draait het ja. thuis ook helemaal grijs, dat ja, nummer. Dat is echt een heel een mooi nummer. David Rees heeft een hele mooie stem, Willem. Ja. Hij is natuurlijk bekend geworden van de heet Eve. Eve. Eve. Ja. If. If it picks you pay 6,000 and I cannot thank you. I'm sitting in the railway station. Got a ticket for my destination. Mm.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 Rosa, ABN AMRO. Ja, de derde komt eraan. We moeten echt een ander uit. Ja, reclame, he. dat is het. hè? He. YouTube uh, je reclame. Ja, maar dat geeft niet. Dat maakt allemaal niet uit. Uh, daar hebben we een knopje voor. Dat heet Skip Ed. Ik had vroeger... Ik had vroeger een vriendinnetje. Die heette Aubrey. Dat was haar name. Oké. Okay. En nou, ik, voor, speciaal voor Gerry Heb ik dit opgezocht. Via jou dan. Nou, dankjewel, jongen. En dan gaan we nu naar luisteren.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 Where was June? No, it never came around If it did, it never made a sound Maybe I was absent or was listening too fast Catching all the words between tend to God, I miss the girl And I'd go without Just the same. Excuseer even deze onder... Uh, ja, ja, dat is pas. wel erg cru wat je nou doet, Willem. Hoor. Dat, je, dat, je, dat je nou met, met je blote voet op die mengtafel gaat lopen. Ja, nou ja, wel... ja. Weet je, weet je wat er is? Het is op moment, uh, het is op moment... Uh, ja, Een paar dan... minuten voor twaalf. <laughs> Ja, maar dan moet je niet zo'n mooi nummer ineens. Uh, nee, maar met dat doe je. bloot moet toch niet schuiven? Ja, ja. Ik, vind het, ik, vind... ik was namelijk ik dan was eerst even helemaal naar... in de veronderstelling. Ik ga van de zomer een workshop doen, wijnstampen. En ik was al aan het oefenen. Ja, maar ga eerst even naar dat welniscentrum. Gaan eerst echt met je voet in het water zitten? Volgens een insider. Ik zal geen namen volgen, maar ze zit in Den Haag ergens, geloof ik. Waarschijnlijk uh, iets met een happy. Happy. Een happy end? Ja, dat zal het zijn. Oh, wat is dat wel? Ja, sprookjes, sprookjes hebben een happy end altijd. Ja. Oh ja, oh dus ik moet naar de Efteling eigenlijk. Oh, ja. <laughs> Ik ga er een eind aan maken, ja, uh, vrienden. Anton geeft er maar een plik voor. Ja. ja. Zeg, we hebben nog twee minuutjes, dus ik wil graag uh, Gerry Rutte bedanken. Nou, ja, Dank dan dat, dat ik mocht en komen. Charles. Ja, wat ja. gezellig was dat. Ja, het dus heel gezellig. Ja. En ja. Charles en zo. En uh, ja, over twee weken zijn we er weer. En we gaan alle luisteraars, gaan we hier, uh, die hier die geluisterd hebben, gaan we natuurlijk een fantastisch Pinksterweekend uh, toewensen. Holy Pinksteren. En denk erom niet te veel kabaal maken met luilak vanavond. Houd uw kinderen binnen. Goed. Heet het over twee weken weer. Hé, hey, Willem bedankt, Gregie bedankt. Hoi. There you stood on the edge of your feather. Expecting to fly. While I laughed, I wondered whether I could wave goodbye.